Wij de bingo player remix voor Jordi, hier op CFM Zandvoort. Tot middernacht zijn we bij met de beste van dance en R&B in de mix op je rij. Zaterdagavond op ZZF Friends. Get down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 JLO, I'm Introduced, samen met Lil Wayne. Daarvoor muziek van nouveau unicorn met Fuso. En daarvoor is had je Scarlet Queen, samen met manufactured Superstars. Met Take Me Over the Bingo Player Remix. Zo werd het tijd voor de Risco Top 10 en de DVD Top 10. NW Nightbox Show Facts. De viscoop 10, op nummer 10 deze week Gooise Vrouwen. Komische film naar een succesvolle tv-serie Gooise Vrouwen met Linda de Mol. Waarin de dames vertrekken naar Frankrijk om tot zichzelf komen. Tegen, Insidious, een horrorfilm van de makers van Saw. Met het lichaam van een comateus. Jongetje, een magneet lijkt te zijn door geesten met kwade bedoelingen. Op 8, The Tree of Life. Haar de palmwinnaar van Terrence Malick over het verlies van onschuld tijdens de jeugdjaren.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 Een kleine reiziger en een bom-explosie moet voorkomen, en de film herhaalt zich, herhaalt zich, tot ik die bom kan mantelen. En op nummer 4, Rio, animatiefilm van de makers van Ice Age, waarin een papegaai vanuit zijn kooitje in Amerika een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Op 3, de Bisco Top 10 The Hangover Part 2.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 Actiefilm van Sylvester Stallone met Jason Statham en Arnold Schwarzenegger over een team huurlingen die een dictatoriaal regime omver moeten werpen. En op 8 in de DVD top 10, New Kids Turbo, bioscoopfilm die gebaseerd is op de Nederlandse bioscoopserie. Een, een Nederlandse comedieserie over een groep jongeren in de Noord-Brabantse dorpje Maaskantje.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 De DVD top 10, nummer 1, de Strongman Legacy. Dat was de DVD top 10 en de Bioscoop top 10. Dan gaan we terug naar de muziek hier op CFM's Antwoord in de Nightwalk. En dat doen we met Nio met Casa Sesso. Saturday night, the FM night, ZFM's Nightwalk, Nightwalk Radio, Mario Zonfurt, Radio Mario Zonfurt. Do it cause you want to, you want to cause I said so, I'm um. mm. Everybody looking at her, ain't no right away, uh. you can see it in a moment. It's a girl, don't play. Oh, uh, I'm in danger. Uh, one look in her eye. Uh, you'll do what she wants you want to do, and you won't even know why. Uh, everybody wanna touch it, touch it, and they're gonna preserve it. Uh, she can make you love it, love it, even if it hurts. Uh, from my head to my toe, uh, she's out of control. Uh, she can reach right in your chest, pull out your soul. Uh, And so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 Elke week vraag ik er weer om, maar op een of ander komt het toch niet over. Of, uh, of het is nog te rustig om grote feestjes te geven. Wel op het strand van Bloemendaal hebben we het komend weekend weer leuke feestjes. Ongeminnig vanaf twee uur ben je welkom in Fietsclub Vroeger met ex-pornstar saint Tropee. Dat is met Pater González, MC Chen, Baggy Bagovic, Billy the Clit, Tony Chacha, When Harry Met Sally. Tess is more, Chicky the Hit Machine, Fabian Gulsar, Sexy Mr. S... En nog veel meer, morgenmiddag vanaf 2 uur. In discclub vroeger, ex-pornstar En morgenmiddag vanaf 4 uur ben je welkom in Bloomingdale. Het feestje Girls Love DJ's. Met Rubik's, Guerrilla Speakers, Kennedy, de Flexicon en Josai, Zai, Dirty Caps, Space Jackers, De Dieu, Sam Fox, Claire en Sheila Hill. Alain, en Busy. Morgenmiddag vanaf 4 uur in Bloomingdale. Het feestje Girls Love DJ's. En ook morgenmiddag... In Woodstock 69 het feestje Hey. En dat is met natuurlijk Michel de Hey. En dat doet het uh, morgenmiddag samen met Martin Batrix. En hoe laat het begint? Geen idee. In ieder geval moet je maar even kijken op de website van uh, Michel de Hey. Dat is www.micheldehey.com. Misschien is het daar meer informatie of even naar de website van Woodstock 69 gaan. In ieder geval, morgenmiddag Michel de Hee en Martin Lutrix en Tini komen voorbij het feestje Hey. De eh, stok 69. En dan moet ik je bekennen, ik mis nog een feestje. Ja, ik heb even gezocht waar, uh, ik heb namelijk geen flyers gekregen wat er morgen te doen is op Strandend uh, uh, Field. Fantastische Strandend. Ik ga de week even bezig kijken, Het ziet er echt strak uit.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 FM Zandvoort, zaterdagavond de wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Zo Big Time Rush, in Smooth Block. is onderweg maar eerst Jamie Woon met Lady Love. Jullie zijn hier in de Nightwalk. 169. Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk. Shall I could an the tight bring up ZANG Find the right way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 Big time rush fluting Snoop Dogg met Boyfriend. En daarvoor Jamie Moen met Lady Luck. Allere en werd het eventjes tijd voor een beetje shownieuws nog. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. So, NW Nightwalk. Party Update. Na alle verhalen over hun pingpong optreden... ...leek het wel alsof de mannen van Kings of Lyon... ...een stelletje een gevoelloze honden waren. Maar niks is minder waar. Afgelopen woensdagavond eerde de band overleden... Jack ter Ryan Dunn... ...met een speciale uitvoering van You Somebody. Jongen Caleb Falwell vroeg het publiek te proosten... ...op een vriend die pas geleden was omgekomen. Dat gebeurde tijdens een concert in Hyde Park in Londen. Later vertelde hij aan het muziektijdschrift Enemy... Dat hij hiermee Ryan bedoelde. En uh, nou, je hebt het waarschijnlijk al gehoord. De Jackass acteur kwam pas geleden om bij een auto-ongeluk. Hij doet alle meest bizarre trucjes met, uh, met de heren van Jackass. En ja, die B, -B rijdt hier zijn Porsche. vliegt de bocht uit, dan tegen een boom. Ja. Ja. Toen zit de wereld heel krom in elkaar. En Katie's Wonder met een dubbel D... Eddie Perry wist lange tijd niet wat ze wilde. Toen ze al enkel jaren aan een plank... een plank door het leven ging... Zat ze elke avond aan de rand van een bed te bidden om een grotere voorgevel. Maar toen de jongens eenmaal niet lijken te willen stoppen met groeien... Wat ze net zo hard dat het dan maar eens afgelopen moest zijn...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 Komt op de website Bruno Press, nou het is echt, uh, ja het is echt oorlog. Laat nou, ik wel een of andere ghetto act waar hij woont. Hier hebben we zandvoort, Chris Brown, die ooit de Rihanna volledig in elkaar sloeg. Hier, ze hebben weer contact. gingen weer geruchten rond dat het wereld ging groeien. Nou, hier nieuwe berichten. Het lijkt erop dat Rihanna Chris Brown echt vergeven heeft dat het haar in elkaar gebeukt heeft. Nou, dat hij haar dan wel in elkaar heeft gebeukt.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 Ze hebben allebei hun followers gerustgesteld en zeiden dat het niet wel voorstelde. Ik moet zeggen, ik heb de foto hier voor me. Je hebben ze natuurlijk weer uh, gehackt. Ja, niks bijzonders. Ze zitten gewoon uh, in een zaaltje, misschien wel in de bioscoop met elkaar te houden. Dus niet dicht dat je zegt, maar nou, wat spannend allemaal hoor. Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Stemmen geen scheefwazen Ja, of misschien wel heel strak natuurlijk. Oud droomde ik ervan om echt zo'n hele zware rokerstem te hebben. Nou, rook heb ik bijna leven al gedaan, doe ik nog steeds, maar die stem werd maar niet zwaarder. Maar voor een airco wordt die zwaarder, dus dat is waarschijnlijk het geheim. We gaan door met muziek van Bueno, Klinix, featuring Mike W met Sex Appeal. U bent alleen hier op CFM Zandvoort in de Night One, Holland's number one, number one dance show. Night Walk, Saturday Night, on <żeby sådolne> I'm a fan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 Je ja, haalt nog meer te doen, nog dus niet dat je denkt, wat nou, hè? Hoop ik wel ten uitgegeven. DJ Stem uit België, nu een uur lang in de mix, hier op CFM Zandvoort, in de Night We dus zeggen tot aan de andere kant van 11 uur.